Het bloedbad heeft geen gevolgen voor het schema voor Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. Dat heeft president Obama gezegd. De troepen zullen zoals gepland eind 2014 uit Afghanistan zijn vertrokken. Israël en milities in de Gazastrook hebben rond middernacht ingestemd met een Egyptisch plan voor een wapenstilstand. Daarmee moet een einde komen aan vier dagen van geweld. Volgens een Egyptische bemiddelaar hebben beide partijen toegezegd het geweld te staken. Israël en de Palestijnen hebben het bericht nog niet bevestigd. CDA-voorzitter Peet Oom spreekt tegen dat het CDA niet akkoord zou gaan... met verdere aanscherping van de immigratieregels. Volgens de Limburger en het Nederlands Dagblad had Peet Oom dat gezegd... op een ledenbijeenkomst in Wel. Peet Oom zegt dat haar woorden verkeerd zijn weergegeven. Volgens de kranten had Om gezegd dat het CDA vasthoudt... aan de afspraken uit het coalitieakkoord... omdat die voor het CDA de uiterste grens zijn. PVV-leider Wilders heeft in de onderhandelingen... over het terugdringen van het begrotingstekort... juist strengere immigratieregels geëist. Bij een aanslag op een moskee in Brussel is een dode gevallen. Het slachtoffer is de imam van de moskee. Rond zeven uur gisteravond kwam een man de moskee binnen... en stichtte brand, mogelijk met een molotov-cocktail...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 Eo. Dit is de nacht. Met Herbert Codé. Welkom in het tweede uur van Dit is de Nacht voor uh, deze dinsdagochtend 13 maart. We praten over privacy op het internet. En uh, dit uur gaan we erover doorpraten. Ik heb een quote om te beginnen. En uh, die quote komt van een, uh, van een Amerikaanse internetgoeroe. De theorie van Kevin Kelly. Hij heeft gezegd onlangs privacy is een overschat begrip. Mensen willen helemaal niet in afzondering leven. Ze willen gekend en gehoord worden op het internet. En daarom zullen we in de toekomst alleen maar meer informatie met elkaar gaan delen via het internet. Dat is de theorie van Kevin Kelly, Amerikaans internetguru en oprichter van het blad Wired, Een tijdschrift over de invloed van techniek op cultuur, politiek en economie. En dit uur uh, ben ik heel erg benieuwd en wil ik graag van u weten hoe u zich eigenlijk beschermt op het internet. En of u uh, als u gebruik maakt van een dienst, of u dan bijvoorbeeld de privacy overeenkomst, of u die doorleest en of u die dan vervolgens accepteert of niet accepteert belt u 0800-1121. Maar ook voor uw verhalen over bijvoorbeeld een oplichting op een veilingssite... of zijn uw gegevens openbaar gekomen, terwijl u dat helemaal niet wilde. 0800-1121. We gaan eerst naar muziek van Willie Nelson. On the road again. Just can't wait to get on the road again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 applaus is voor Willy Nelson. 1980 hoorde je on the road again in Dit is de nacht waar we praten over de privacy op internet. Aan de telefoon heb ik meneer Jansen, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik, ik wou even zeggen, die mevrouw die had uh, voor een groot deel wel gelijk. Want op het moment dat jij een site aanraakt, dan is jouw IP-nummer bij die site bekend. Ja. Uh, en IP-nummer, dat, dat zit in je telefoontje als je daar op internet op hebt. Of in je computer. En uh, ik heb wel uh, gesignaleerd dat ik heb dan een heel goed beveiligingsprogramma, dat is Norton, mm -hmm. en uh, op het moment dat uh, ik dus een site aantik, dan zegt hij uh, afbeeldingen niet geladen. En mijn ervaring is, als je de afbeeldingen niet laat, en dan zeggen ze van kun je de, de mail niet goed zien op de site, uh, klik hier en je doet dat, dan blijkt dat hij geen trekkingshoekjes achter kan laten op je computer. Oké, dus voordat het heel technisch wordt, je hebt een, een, een programma die jouw computer een beetje beheert en in de gaten houdt. Die hem beveiligt. Precies, en, Voortdurend. Die kom, en als jij dus uh, plaatjes wil bekijken op, uh, op verschillende websites, dan worden die geblokkeerd. Nou nee, als je dus. Welke site dan ook? Die hebben vaak afbeeldingen. En dan zegt die afbeeldingen niet geladen. Ja. En uh, kun je hem niet gewoon uh, nu zien, uh, dan klik hier. Nou, en als je dat doet, dan uh, kunnen ze dus niet uh, vanuit die site... cookies, dat wil zeggen uh, opsporingscookies... Hè, uh, uh, ...kijken wat je verder doet uh, op die computer, uh, kunnen ze dus niet achterlaten. Nee, maar het is toch ook zo dat als je een plaatje wil bekijken op internet... ...dat die informatie in een klein bestandje op jouw computer komt te staan? Dat is uh, niet, toch de werking van, een, van, een, van het internet op jouw computer als je uh, gaat niet browsen? Op het, niet op het moment dat je zegt van kunt u hem nu niet goed kijken, uh, uh, uh, bekijken, klik hier. Dan uh, kan hij dat niet opslaan. Hm. Nee, dan wordt dat door hetzelfde beveiligingsprogramma wordt dat tegengehouden. Ja, precies, dus dat komt door jouw uh, hele uh, geavanceerde beveiligingsprogramma. Nou, dat is niet zo geavanceerd, want ja, ik ben maar een internetfeut hoor eigenlijk, want ik doe dat pas een halfjaartje eigenlijk serieus. Ja. Maar ik ben autodidact, ik heb, pak het gauw op, zou ik zeggen. Ja. maar zeggen. Maar de naam van dit programma, ik ga hem niet nog een keer noemen, want ik wil geen reclame uh, uh, voor jullie uh, nee, dat is goed. lanceren. Maar, maar ik bedoel, uh, uh, dat, dat programma ken ik al uh, zolang als ik hoor dat mensen een computer hebben. Ja, nog, nog heel veel terug, meneer Jansen, na het begin van het gesprek. Je, je vertelde van. Eh, ik heb een mevrouw eerder gehoord en die had het over: als je naar een website gaat, dan worden er gegevens achtergelaten. Dus, dus er is bekend vanaf welke computer je komt. Ja. ja. Dat, dat maak je ook mee. Maar be, be, vind je dat erg dat dat zo is? Of ben je daarmee eens of oneens? Nou, er zijn een aantal dingen. Op het moment dat je dus een bepaald programma laat, ja. dan uh, kun je dus kijken van wat laat die computer en wat staat die toe. En... Mm -hmm. Nou ja, ik heb dus uh, uh, uh, een gratis programma erop staan als zoeker. En dat is niet Google, heb mm -hmm. ik expres niet gedaan. Mm -hmm. Want ik weet dat die alles vastlegt. Mm -hmm. Al, al dat zit je twintig jaar op Google, dan weten ze echt van hoed en rand en meer van jou... als dat je zelf hebt kunnen onthouden, zou ik maar zeggen. Uh, kortom, die meet ik. Dus ik heb er een ander programma opgezet die je op internet gewoon volop kan vinden. Ja, en jij en... gelooft niet dat die zoekmachine ook de gegevens uh, bewaart en uh, uh, nee. analyseert? Nee, nee, nee. nee. Of, waarom nee. niet? Nou, omdat die hebben in hun voorwaarden een ander verhaal staan... en dan klik je dus aan dat je dat niet wenst. En dan gebeurt dat dus niet. En, en die mogelijkheid heeft Google dus niet... Nee. heb ik begrepen. Nee. Dus ik want eet... die schijnen het heel interessant te vinden om precies van jou te weten of wat. En dat is ook logisch, want daar kunnen ze geld mee verdienen... Ja. door dus uh, advertenties te plaatsen die gewoon gericht zijn op jouw zoekgedrag. Ja. Ja. En, en weet je dat ik dat helemaal niet erg vind? Dat klinkt misschien heel raar, maar dat kan ook zijn dat ik van een andere generatie ben. Dat, dat ik... kan best zijn, en dat neem ik ook aan. En, ja. en daar wou ik u nog iets van zeggen, want... Uh, uh, er zijn een heleboel mensen die zeggen, nou, ik kan mij nu schelen, ik word afgeluisterd aan de telefoon of op de computer, want ik heb toch niks te verbergen. Mm -hmm. Maar houden ze met één belangrijk facet geen rekening in deze samenleving. En dat is namelijk dat de overheid van honderdduizenden telefoonlijnen, waarschijnlijk nog meer, maar ik hou het even uh, klein, mm -hmm. uh, expres, uh, spraakmatig... Uh, uh, allerlei stukjes eruit van wat je zegt of wat je doet op je computer. En doordat je dat eruit zeeft, haal je het uit zijn context. En dan kun je er dus een heel ander verhaal achter hangen. Maar dat, dat moet je even uitleggen, meneer Janssen. Hoe, hoe, hoe, wat, wat hoe, hoe bedoel je dat? Je, nou, je op het dus, moment. Ja. Uh, uh, stel je voor, uh, je bent een keer boos ergens, want je hebt iets meegemaakt... en je zegt, nou, ik zou er wel een bom in willen gooien... Mm -hmm. Kijk, dat is een gevoel wat je uitdrukt. Dat hmm. gaat niet over het feit dat je weet hoe je bommen moet maken. Gelukkig weet ik dat niet. Wil ik geen eens weten. Want zo zie ik niet in elkaar. Zo ben nee. ik ook niet opgevoed. Nee. Nou, maar als je dat gedeelte eruit ligt. dan kan het wel heel raar op een x-moment in de tijd tegen jou gebruikt worden. Ja. En, en, ja, dat begrijp ik. Dat gebeurt ook regelmatig. dat, dat er mensen of dat er bij scholen mensen opgepakt worden. omdat ze dat ge iets getwitterd hebben waar, waarin dat woord voorkomt. Ja, soms was... niet eens met de bedoeling, soms oh, niet. wel. nou, dat is trouwens al een ouderwetse methode, hoor. Uh, vroeger was dat zo, een jaar of uh, pak een beet, 15 à 20 jaar geleden. Dan uh, selecteerde dus de telefoonstofzuigendienst, uh, zal ik maar even uh, benoemen. Ja. Uh, uh, op woorden als BOM, uh, Beatrix, F-16 en dat soort flauwekul. Maar tegenwoordig hebben ze veel geavanceerde programma's. Dat geloof ik zeker. Die dus uh, dan gaan kijken van, is dit een uh, kletsverhaal of uh, is het serieus? Ja. Maar, maar het is inderdaad, uh, uh, we leven in een enge samenleving en ook daar had die mevrouw gelijk. En dat ze zei, het is al eerder misgegaan. Want waar verwees die mevrouw indirect naar? Uh, vroeger was het zo dat je geloof stond geregistreerd bij uh, uh, de gemeente sowieso. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een hele nare grap in de WO2. Want toen zei uh, de Duitser, uh, uh, die ze toen anders betitelde en terecht... Uh, maar ik hou het even netjes. Mm -hmm. uh, uh, uh, van oké, okay, kom maar op. En oh, oh, jij hebt dat geloof. Uh, wist, dan mag je meekomen in Duitsland. Ja. En je weet wat er gebeurd is. Ja. In, uh, ho hoop ik tenminste dat je dat weet. Ja, in de ja, dus, Maar, Hortom, maar meneer Jans, je bedoelt ermee te zeggen... dat eigenlijk uh, dat de gegevens ook een keer tegen je kunnen keren. Altijd. Ja? Altijd. Wat je ook zegt, wat je ook doet... en welke sporen je ook nalaat... Mm -hmm. die kunnen te allen tijden tegen je worden gebruikt. Ja. En, maar, uh, maar dat... dat, dat, dat dat kan toch alleen in het geval zijn dat echt iemand kwaadwillig is. Dat iemand zo zegt, nou meneer Jansen, nee, die, die ga ik eens kan... eventjes opzoeken... en dan ga ik eens even alles, alle informatie over hem bekend is, dat ga ik publiceren. Want... Dat zou waar zijn op het moment dat wij een, in een echte uh, uh, um, verankerde en echte rechtsstaat zouden leven. Maar ik kan u garanderen dat minimaal 20% van de mensen die veroordeeld worden hier door een rechter ten onrecht te worden veroordeeld. Dat wil zeggen 1 vijfde, 1 op de vijf. Want officieel is het zo dat als je geen bewijs genoeg hebt... mag je iemand niet vasthouden. En tegelijkertijd, en ik spreek eh, met kennis van zaken... Uh, van mensen die wisten van als je eenmaal binnen zit... dan moet jij bewijzen dat je iets niet gedaan hebt. Mm -hmm. Nou, dat ja. kun je dus nooit. Ja. Ik geef u een eenvoudig voorbeeld. Nou, maar laten we het wel even bij het internet houden... anders gaan we heel erg afdwalen, meneer Nou, nee, maar dat abstrueert dat of dat, dat, dat vult aan... Of, of dat, dat, dat, dat, dat uh, uh, vult eigenlijk aan argumentair gezien... wat ik wil zeggen van internet en telefoon, et cetera. Uh, uh, meneer Donner die stond in de Kamer als minister van Justitie... en die werd gevraagd door de Tweede Kamerleden... dus u kunt garanderen dat de heer Fortuyn nooit is afgeluisterd. Nou, hij kon in één ding garanderen dat hij al 30 jaar werd afgeluisterd... want die man stak zijn nek boven het uh, maaiveld uit... Mm -hmm. dus werd hij afgeluisterd, ja... ja? Ja. Dus hij kon dat wel garanderen. Nou, maar wat zegt hij in de Kamer, vooral die duurbetaalde... door u en mijn Belastingcentje, duurbetaalde Kamerleden... zegt hij, maar u begrijpt toch wel dat ik nooit kan bewijzen... dat ik uh, iets niet gedaan heb. Ja. En daar liet hij de hele Kamer mee gaan. Ja. Maar alle mensen die dus in voorlopig hechtenis worden genomen... genomen uh, die moeten dus maar bewijzen dat ze iets niet gedaan hebben en dat kun je nooit. En dan wil je dus ook maar zeggen dat als je dus op internet iets zet, je gebruikt bijvoorbeeld het woord uh, meldingbom, uh, ik ben boos, dat soort dingen. Uh, dan kan je dus ten onrechte kan je dus opgepakt worden en dan ja, moet, moet kijk je... kijk maar naar meneer Assange van Wikileaks. En dan moet je dan maar vervolgens je uitzien te, te kletsen. Nogmaals, kijk maar naar meneer Assange van Wikileaks. Die wordt nou ten onrechte aangeklaagd, uh, voor, in mijn zinzins, hè. Ik hou het even aan titelen personeel. Uh, uh, aangeklaagd voor seksuele toestanden in Zweden. Maar Amerika is van plan om hem naar Amerika te halen. Om dus uh, levenslang in de bak te draaien. Omdat hij allerlei uh, geheimen op Wikileaks heeft gezet. Die hij van een ander heeft gekregen. Van die meneer Manny. Ja. En die men, meneer Manning. Uh, Manning heet die. Uh, uh, dus een soldaat die uit wordt, het leger van Amerika. Ja, ja. Die, is, die is dus ook vastgezet. Op grond van. En die komt nooit meer los. Maar. <tus> In wezen is het een held. Die man die moet president worden van Amerika. Want dan pas wordt de wereld echt beter. Maar dan, dan zeg, dan, dan, volgens mij ben je dan nu tegenstrijdig aan het praten, meneer Hans, of niet? Want, nou, want, want je zegt eigenlijk van... Uh, de, de, de die worden... man heeft een heleboel onrechtmatigheden van niet alleen de Verenigde Staten... maar van ja. de hele wereld op Wikileaks gezet. Ja, op internet. En daarom heet ja. het ook Wikileaks, hè. Ja. Lekken-leaks uh, ja. wil dat zeggen in ja. het Nederlands. Nou, die man die heeft dus een heleboel goede dingen gedaan. Want die heeft een aantal dingen bekendgemaakt... die normaal door overheden uh, in het geheim worden gedaan... en die niet kloppen in verband met hun eigen wetgeving... en hun eigen rechtsstaat. Ja. Zo zit dat. Ja. Nog heel even terug weer naar uw persoonlijke situatie. Want we, ja. gaan, we, gaan wat, uh, we nemen wat hobbeltjes en stapjes. Maar om het even helder weer te houden... we zijn bij het internet. En u heeft zoiets van uh, de beveiliging. U, dat, dat vind ik wel mooi. Wat, wat u eerder zei, dat heb ik even genoteerd. U leest de voorwaarden, de privacyvoorwaarden, als u dus op een website zit. Dat, dat heb ik nog niet vaak tegengekomen dat dat gebeurt. Nog eens? Dat u de privacyvoorwaarden leest voordat u akkoord gaat op het uh, internet. Nee, die lees ik lang niet altijd, want ik zit dan voornamelijk op Twitter. Dus daar heb ik niet zoveel mee te maken. Maar wel als ik een programmaatje wil importeren om iets te kunnen doen. Dan maar, ga ik dat wel lezen. Maar u vertelde net dat u gebruik maakt van een alternatieve zoekmachine. En uh, op de ja, alternatieve zoek... je, heeft u de voorwaarden van gelezen. Uh, ja, ja. Ja, ja, sowieso. Want daar, daar, daar kun je dus precies datgene uitpikken wat van belang is voor je. En uh, die dingen kun je eruit geven en die kun je dus blokken. Want dat kan in het uh, geval van het merk wat ik net noem. Mm -hmm. En uh, uh, dat moet je altijd doen. Want ja, kijk, je kunt allerlei faciliteiten gratis krijgen op internet. Maar gratis is nooit gratis, uh, tenminste als je het goed leest. Nee, je moet altijd even... Maar dat is natuurlijk wel het, het dubbele aan de ene kant Er zijn heel veel mensen die maken gebruik van het internet... en je bezit van, ja, meneer Jans, wat u nu allemaal zegt... opties, checken, uh, voorwaarden lezen... dat is allemaal te veel akakadabra voor mij. Ik google gewoon op mijn bepaalde woorden en dat zit. Ja, nou ja, nogmaals, als je Google gebruikt... dan wordt alles vastgelegd wat je doet. Uh, voor eeuwig. Want uh, Google, ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent... maar ik weet het dan wel via internet... Uh, Google, die is met allerlei hele grote investeringen bezig, ook op milieugebied, op groene energiegebied enzovoort. Die hebben inmiddels een range aan bedrijven opgekocht die dus helemaal niets met internet te maken hebben inmiddels. En tegelijkertijd gebruiken ze, en misschien wel, maar dat wil ik niet hardop beweren, want uh, dat is een suggestie, ze kunnen het altijd misbruiken, laat ik het zo formuleren. Want ze kunnen dus ook iemand, waarvan ze weten dat hij veel meer weet dan zij willen... Uh, uh, of uh, juist in de richting die zij willen... kunnen ze dus op die manier uh, chanteren om uh, in hun dienst te komen. Dat kan, ook maar dat, dat, nog? Dat, dat zou in een heel raar geval zo dat kunnen, ja. Dat klopt. We, we nou moeten ja, ook... kijk, ik, ik ben er zelf heel voorzichtig in. Ik ben ja. namelijk uh, uh, en dichter en uh, uh, uitvinder. Dus, uh, maar daar ben ik heel voorzichtig mee. Dat zal ik nooit over een telefoon uh, een uitvinding doen... Uh, uh, uh, of uh, melden dus aan een ander, wil ik zeggen. Maar dat heb je nu Want... wel gedaan aan mij, hè, meneer Janssen. Nou, er zijn dus al uitvindingen van mij. Uh, via Echelon. Ik weet niet of u daar wat van gehoord hebt, u bent wat jonger dan ik. Echelon is een uitvinding van Amerika, waarbij ze dus sinds 1947 alle telefoonverkeer wereldwijd stofzuigeren, zoals ik dat noem. En dat, dat, heeft, dat, even... he, dat heeft u uitgevonden? Uh, nee, dat heb ik niet uitgevonden. Oh. Dat is gewoon uh, ook al in, uh, in uh, actualiteitenrubrieken aan de orde geweest. Er zijn vragen over geweest in het Europese parlement. Mm -hmm. En daarna horen we er niks meer van. Nee. Maar Nederland werkt mee. Ik weet niet of u wel eens heeft gereisd over de A2. Zeker. En dan wordt er uh, met een mooie camera een foto gemaakt van je auto... of een filmpje gedraaid. Nou ja, maar er staan ook grijze bollen. Van die mooie ronde bollen. Nooit gezien? Nee, die niet. Nee. Nou, daar zitten hele <tus> grote uh, uh, schotels onder... die dus de gegevens ook van de telefoon in Nederland opstralen naar een satelliet en die landen dan in Amerika ergens in een hele uh, leuke bunker die verschuilt uh, zit in grotten. En dat is uh, onderdeel van Echelon, uh, waarbij alle dataverkeer, dus telefoon, uh, telex, uh, internet... Het alles wordt, wordt, wordt gemonitord. Precies. Ja. En uh, ik heb toen eens in mijn onnozelheid, ik was toen nog niet zo bij de hand, ik wist dat niet, heb ik dus eens een idee losgelaten over windmolens. Uh, in, en dan praat ik over de krap tweede helft uh, 80 jaren. En op dat idee lopen nu alle windmolens. En dan wil ik niet beweren dat ze dat expliciet aantoonbaar van mij hebben. Maar het is wel verdacht. En uh, toen ik hoorde van. Uh, het, het, het, het is, is ver gezocht, maar uh, ik, ik wil het tot hier even bij laten, meneer Jansen. Want we, we, okay. weiden, we weiden flink uit. En ik wil het even houden bij het internet. Acco. Voordat wij naar allerlei afluistertechnieken gaan. Ik wil u bedanken voor het bellen. Uh, u ook bedankt. En een uh, nacht nog. Uh, vanzelfde meneer. En u kunt meepraten over dit onderwerp. Uh, u bent vast een deelnemer van het internet of heeft wel eens op het internet uh, gebruik daarvan gemaakt van de zoekmachine of van een bepaald programma of u speelt spelletjes. Misschien zit u wel heel actief op Facebook of op een andere uh, website zoals Hives of Twitter en uh, ja, lees u dan bijvoorbeeld de privacyvoorwaarden. Bent u daar ooit mee akkoord gegaan of weet u zoiets van nou ik vind het een mooie dienst, ik vind het prachtig, ik klik op oké, okay, ik maak een account aan en we gaan lekker uh, ja, daar uh, ons, ons vermaken en uh, informatie ik ben heel benieuwd hoe u daarmee omgaat. Of bent u bijvoorbeeld een keer opgelicht via een veilingssite? Of zijn uw gegevens uh, ja, openbaar gekomen? En dat, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Bel u 0800-1121. Dat is 0800-1121. Annie sunshine. I need angels. I need So I'm good, yes I don't think good So I'm good, yes I don't good oh, oh, oh, oh, oh. oh, these days seem so far away And I, I went deep enough the way I've come Back then when I hadn't seen enough Them things I never thought I'd see But come someone I never thought I'd be on. Oh. Cause there's something good, yeah, I need Myself, questioned everything I stood for, no knowing what left to look for. In life, I began to lose hope. Found it harder to cope with everything around me. And then people would without me. Oh I, I was in a place that I didn't wanna be. See face after face. I didn't wanna see I, I, i didn't go out of my mind only god knows and all them girls that i used to see running around was like the rain that i used to see pouring down there they did nothing for me 'cause i need sun. Ah, I'm thinking good that I need Het is een rapper uit Engeland die ook was, ja, toch wel mooi soulmuziek kan maken. Of een liedje wat in ieder geval een beetje soul weggeeft en in zich heeft. Maverick Sabre heet hij en dit was I Need In Dit Is De Nacht... waar we praten over de privacy op internet. En aan de telefoon heb ik Paul. nacht. Ja, goedemorgen. Uh, ik, ik vind gewoon dat het in principe je, je kan erop wacht als je internet opgaat. Dan kun je er verwachten dat inderdaad mensen uh, nou, je kunnen achterhalen. Dat is gewoon het risico van, van het World Wide Web. En aan wat voor mensen denk je dan die je kunnen achterhalen? Ja, nou nee, goed. Wat je net dus ook al besproken hebt. Van dat je eventueel opgelicht wordt. aan de hand van de informatie die ze uh, krijgen. Omdat jij toevallig ook eens een keer op internet zit. Mm -hmm. Dus daar kun je gewoon op wachten. Maar het kan positief, negatief zijn. Nee. Heb je een keer mee, zoiets meegemaakt, Paul? Nou, nee, ik heb het niet meegemaakt. Maar ik ken wel mensen die het inderdaad wel meegemaakt hebben. Die inderdaad in een leuk praatje er gewoon uh, in zijn. Ja, en wat, wat, wat voor praatje moet ik dan denken? Hebben die dan een mail gekregen met een goed verhaal erin en uiteindelijk bleek dat dus niet zo uh, afvris nee, dat, dat, te zijn. Dat, zijn? dat zijn dus meer van die verkooppraatjes, uh, waarin dus eerst een goed artikel wordt aangeprezen voor misschien wel de helft van het geld. En geld wordt netjes overgemaakt en je hoort er nooit wereld van. Dus uh, hm. dat soort zaken gebeuren ook. Ja. Dus is kijk maar ik, ik, ik denk ook altijd wel, kijk de, de privacy is nu, omdat er uh, internet bestaat, is een beetje beangstigend. Maar als ik nu bekijk, vroeger lezen we de krant. En als we de krant lezen, hadden we het ook over andere mensen. En daar smulden we ook van. Maar alweer als we onze eigen naam tegenkomen, dan beginnen we toch bang te worden. Ja, maar waarom is de privacy beangstigend op dit moment, vind jij? Nou, nou nee. ik, ik, heb er, ik heb er niet zoveel problemen mee. Ten eerste, bij mij staat, uh, valt er niks te halen. Nee, Maar, maar je ik zegt de... wel dat je het beangstigend vindt, de privacy, of dat je dat merkt om je heen. Nou ja, je krijgt gewoon dus zien dat het inderdaad nu heel makkelijk is om te achterhalen wie en wat. En uh, ja, dat had je in, in vroege tijden, had je dan niet zozeer zo, in ieder geval toen het internet nog niet zo uh, actueel was. Maar ik, ik, ik vind ook altijd als je het internet, ik vergelijk het altijd met een telefoonboek. Als je echt wat wil weten, je kijkt het telefoonboek na, je kijkt bij Jansen en, en je vindt inderdaad een Jansen. Kijk, en dat werd er ook allemaal geaccepteerd. Ja, nee, dat, ik ben dat helemaal met je eens. Ik bedoel, uh, internet heeft heel veel mooie voordelen. En er is een wildgroei aan fantastische programma's die je gratis kan, uh, kan gebruiken. Ja. Die heel handig zijn voor hobby's, voor werk, uh, noem maar op. Maar er zijn ook gewoon programma's die, die kunnen juist weer het, het tegenovergestelde. Uh, ja, gegevens uh, van, van mensen ontfutselen. Ja, dat, dat is een beetje de... Ja, ja, het is... Het is een beetje de keerzijde misschien, maar aan de ene kant uh, je blijft het altijd denk ik, gewoon heel goed opletten van wat je doet, uh, waar je naartoe surft en dat, wat ja. je accepteert. Ja, en zoals je zegt, het is natuurlijk ook uh, in die zin van hoe gevoelig ben ik voor, voor hele leuke uh, lokketjes. Precies, ja. Want ik, ik, heb, uh, God, ik heb denk ik wel drie of vier keer per week heb ik dan een een of andere gozer die zegt van god ik wil graag je informatie gebruiken voor het een en het ander en misschien met een leuk prijsje verbonden. Nou ja, je hoeft maar op akkoord te klikken en uh, dat was het. Die hele ja. informatie ligt gewoon op straat. Ja. Kijk, dus het ligt zelf aan hoe ver ga ik mee in het telefoon altijd. Uh... Nee, dat, dat, dat, is, dat is zeker zo. En het heeft, wat, je, wat je zegt is, is ook terecht. Ik bedoel, uh, met mensen die natuurlijk op internet uh, ja, soms in zo'n valkuil uh, vallen... dat, dat had, niet, had ook uh, buiten internet kunnen gebeuren bijvoorbeeld. Ook aan de deur had iemand kunnen aanbellen en zich kunnen uitgeven voor iemand anders. Ja, dat, dat, dat gebeurt helaas. Ja, maar zoals je zegt, dat was, dat was voor het, het hele internet gebeuren... bestond het ook al, als we je zegt, als ik een telefoonboek iemand zoekt. Tegenwoordig heeft gelukkig iedereen al een mobiel, dus het wordt een beetje moeilijker. Maar vroeger had gewoon iedereen een vast toestel. Nou, ik hoef maar te kijken bij Janssen. En ik, ik vind je, hoe dan ook, ja. als jij in ieder geval een telefoonleiding hebt, laat het uit. Ja, dat, dat, dat, dat is het, het aan de ene kant ook weer, dat is het dan weer, dat, toch weer dubbele wat, wat, wat veel mensen, wat ik in ieder geval vannacht ook een beetje proef dan van, oké, okay, we hebben dus een telefoonboek, ook op internet, we kunnen dus zoeken op Janssen, dat is heel mooi die dienst, en Precies. we kunnen iedereen opzoeken, maar ja, ze kunnen mij ook opzoeken. Oh jee, ja, probleem, dat wil ik niet. Kijk, en dat en is een dat... beetje, Daar schuurt het dan, hè? Ja, maar ik bedoel, dat werd allemaal wel geaccepteerd. Uiteindelijk, iedereen was blij dat hij, dat laat ik zo zeggen, een vast toestel had. En moest iemand je echt zoeken, en het, het is voor jou dan ook in het belang, ja, dan ben je toch blij dat je er even in stond. Kijk, mm -hmm. maar het kan ook heel negatief kan het eindigen, ja, natuurlijk. Maar het is met zoveel dingen zo. Ja. ja. Ik, ik, ik zou je nog één anekdote uh, geven over uh, wat, wat ik dan zelf heb meegemaakt... over een, een, een spam-mailtje wat ik kreeg. En ja. daar kreeg ik er meerdere van. Dat was dan van een Spaanse loterij. En dat werd dan toch wel een beetje in gebrekkig Nederlands werd daar verteld van... nou, uh, meneer, u heeft zoveel uh, miljoen gewonnen. En het enige ja. wat u hoeft te doen is uw gegevens achter te laten. Dit verhaal ken ik. Ja, en is dat ook een telefoon? Ja. En ik heb, ik heb inderdaad iemand gekend, die is er getuimeld. Daar werd beloofd dat, dat hij bijvoorbeeld 1,4 miljoen kon krijgen... maar hij moest dan wel even een bericht en een akkoordje schrijven. Precies. Dat heeft hij gedaan. Nou, zijn bankrekening was binnen één week was hij leeg. Ja, dat geloof ik. Ja, en en dat, dat moet je natuurlijk ook niet doen. Maar wat ik gedaan heb, ik, had zoiets van, ik, ik zag al lang aan die mail dat het natuurlijk niet helemaal klopte. Maar er stond ook een telefoonnummer bij. En het was een, een Spaans telefoonnummer. Ik heb dat nummer gewoon gebeld. Ik dacht, ja, wie heet, ik ben benieuwd wie ik aan de lijn krijg. Ik ja. heb gebeld, werd niet opgenomen, maar... Tien minuten later werd ik keurig teruggebeld, inderdaad door dat Spaanse nummer. Een man aan de telefoon die een beetje in gebrekkig Engels mij vertelde... dat ik inderdaad de gegevens uh, ja, toch moest invullen. Maar ik heb toen een beetje gewoon uh, ja, gereageerd van dat ik heel blij was... dat ik de prijs had gewonnen en nou, dat, dat hij mijn dag compleet had gemaakt. Maar, ja, ja. De, de man bleef heel zakelijk, maar wat mij wel verbaasde daaraan... is vooral dat, dat er dus inderdaad echt mensen ook achter die mailtjes zitten. Dat daar hele bedrijven achter zitten die, die daar opereren. Ja, want wat jij nu net net vermeldt, dat is in het begin al, je bent je hebt de eerste fout heb je gemaakt. Je hebt uh, teruggebeld op dat nummer. En op dat moment hadden ze je nummer en ook waarschijnlijk alle gegevens. Ja, nou, maar dat, dus, daar, ben ik niet, daar ben ik niet zo bang voor. Het was gewoon. Het is gewoon natuurlijk als ze echt jouw gegevens hebben. Ik bedoel, uh, je ja, uh, ja. telefoonnummer. Ja, dat, dat gaat heel ver om dat allemaal te achterhalen voor zo'n bedrijf. Nou, tegenwoordig zijn ze wel heel handig, geloof me, dat, uh... ja, maar ik me. Maar zoals gezegd, een beetje, juist omdat je dat uh, gebeld hebt en ze bellen je terug, kunnen hun niet nog eens een keer versterken waarom je het zou moeten gaan doen. Ja. Weet je, het is weer een verkooppraatje, nou ja, wat je, wat je vroeger had van deur tot deur en dan. Proberen ze hun schoenen aan te smeren en dat soort zaken. Nou, daar vergelijk ik het een beetje mee. Maar dit is een moderne tak van. Ja, ja. Ja, dus. dus altijd voorzichtig zijn, daar komt het uh, toch wel een beetje op neer. Goed kijken wat je doet en uh, hoe je opereert. Ja, alles. Maar zoals je zegt, kijk, ik denk, het uh, jeugdpubliek is misschien een beetje nonchalant op dat punt. En oudere mensen denken van, god, blij, ik heb een beetje contact. En uh, druk maar op akkoord. Ja, en wat dan de consequenties zijn, dat is dan maar afwachten. Dus uh, ja, ja. ja. Paul, ik wil, je, dus dat... ik wil je bedanken voor je telefoontje. Is goed. En nog een prettige nacht. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Oké, okay, doeg. Ik ga naar Rob toe. nacht. Ja, goeienacht. Uh, uh, in principe zou je zeggen... van je bent zelf verantwoordelijk wat je doet. Ook op internet. Ja. Maar dat geldt ook voor het dagelijks verkeer. Mm -hmm. En uh, gewoon... In, in de hele doende laten van aan de deur... Met verkopen, en maar ook op de weg en dat soort dingen. Ja. Daar hebben we politie voor ingesteld, die doet dat allemaal. Dus als ze er zo over denken ten aanzien van het internet, dan zeg ik van... Dan kunnen we ook in het dalen verkeer wel een stapje terug, wat veel minder aandacht aan politiewerk dan politiewerk besteden. Want dat kan dan veel goedkoper. Maar hoe bedoelt u dat? Je dat overal, overal zelf verantwoordelijk mm. voor ben. Maar u vindt dat het op internet dus vervelend en niet goed dat je, dat je daar dus uh, dat een eigen verantwoording dat, hebt? Dat, dat daar uh, inderdaad uh, de veiligheid aan gedaan wordt en dat daar geen orgaan achter zit die dat controleert en waar, waar je bij terecht kan. Dat, dat vind ik een fout. Ja, er zijn bepaalde meldpunten Rob, maar is dat ook niet... Ja, er zijn bepaalde meldpunten, maar die, die, die werken ook niet echt goed. Nou, dat, dat weet ik niet. Dat is, die nou, ervaring heb ik niet. Maar heb jij, heb jij daarmee te maken gehad met een meldpunt? Uh, nou, niet, nee, nee, niet, niet echt. Want omdat ik, ik doe het toch al heel sporadisch en heel, uh, heel, heel uh, bedachtzaam... van wat ik op internet achterlaat. Dus uh, ik, ga, ik ga sowieso niet in op, de, op dit, dit soort sites en dat soort dingen. Nee, maar, maar... En ook reageren op mailtjes. Maar het feit van... Dat dat er is en dat dat misbruikt kan worden, dan zeg ik van, dan, dan moet of een, een, een overheidsorgaan achter zitten die uh, waar je hier terecht kan omdat uh, er iets mee gebeurt met een, een soort internetpolitie. Ja, ik, en, weet, ik weet niet of dat de juiste oplossing is erop. En als, en, en, als, en als we dat niet willen, dan zeg ik van, ja, nou, dan kunnen we inderdaad met de gewone politiewerk in dadelijk verkeer ook wel een stuk minder. Ja, dat weet ik, dat, dat ik niet. voor je eigen veiligheid ook voor je, in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor verantwoordelijk wat je doet. Ja, maar ik vind dat je. Ik, ja, ik, maar dat is toch ook juist het mooie Rob van internet. Dat dat dus toch een, een, een, een vrij iets is waar, waar iedereen op kan, kan opereren. Ja, en, en, maar maar dat, dat is ook het gevaar van, van in de huidige wereld. Van al, alles uh, moet, moet vrij zijn. Iedereen moet vrij zijn in doen en laten wat hij wil. Dan krijg je dat. Uh, de, het hele liberale gedachtegoed, nou, daar gaat de wereld dan kapot. Ja, de, de, goed, laten, laten, we, laten we het even bij het internet houden. Laten we het niet te veel doortrekken naar, naar de wegen en de politie en dat soort zaken. Maar laten we het even bij het internet houden. Dat, dat, dat, daar ben je dus niet mee eens. Dat vind je dus niet mooi, nee, dat het open da, en vrij daar is. is. daar is het liberale gedachtegoed is zo opportun... dat iedereen zelf kan doen en laten wat hij wil. Daar gaat de wereld dan kapot. Hm. Dan, dan krijgt de criminele wereld internet in zijn macht... En dan krijgen we dat nooit meer terug. En dan, dan heeft dat uiteindelijk alleen maar gevolg dat nu de, ook de mooie dingen van het internet, dat die teruggedraaid worden, omdat het internet door overheden gewoon geslo hopelijk gesloten gaat worden. Hm. Dat we dat, we de, dat het internet helemaal kwijtraken. En helemaal kwijt raken. Maar jij bent, daar ben je dus bang voor? Ja, dat, die, die, dat risico zit er gewoon in. En jij mist dus iemand met, die met een, een wijzend vingertje kijkt wat er allemaal gebeurt. Ja, precies. Ik, vind, ik denk dat er inderdaad uh, een, een, toch een bepaalde controle moet gebeuren... Van dat internet niet ten prooi gaat vallen aan al die criminele uh, zaken. Ja, Maar die criminele Wat, zaken... Die, die... Want, want, daar, want, want op een gegeven moment, als dat te gek gaat worden... dan wordt dadelijk uh, door de overheden toch de stekker eruit getrokken. Je ziet het ook wel nou, ook, ook in, in, in landen als China en Iran. Daar wordt gewoon landelijk een filter op gezet... Van, dat niet alles doorkomt. Nee. Dus er wordt gewoon gemanipuleerd op internet... en, eh, en daar heb je geen invloed op. Ook eh, al zeg je van jezelf je verantwoordelijkheid... Mij het verantwoordelijk, maar dat werkt gewoon niet. Volgens mij is het internet wel zo vrij, erop dat het wel een, een soort van eigen bestaansrecht heeft... en dat het niet een overheid zomaar kan zeggen... het internet gaat nu uit. Want dat, dat, dat kan niet. Het internet is toch volgens mij van iedereen... en niet van een bepaalde persoon. Um, nou, het internet kan, kan wel degelijk... Uh, door de overheden geblokkeerd worden. Ja, of het, precies. Het kan gefilterd worden op bepaalde delen... maar het kan nooit helemaal uh, door een overheid uh, uitgezet worden... want de overheid werkt er zelf ook mee met internet. Ja, ze werken er zelf van mee, maar, dat, maar, maar, maar ook dat kan veranderen. Ja, nou, dat, dat weet ik niet. Maar het is, het is interessant om dit uh, zo van jou te horen... hoe jij daarover denkt, uh, Rob. Ja, oké. Okay. Ik wil je bedanken voor je belletje. Ja, ja goed zo. Oké, okay, uh, doei. nog. Oké, okay, dag. En u kunt meepraten over de privacy op internet. Hoe uh, opereert u op het internet? Wat, uh, wat, wat voor gebruiker bent u? Uh, zit u veel op social media? Uh, accepteert u de, de, de voorwaarden die af en toe veranderen? Leest u die ook? Of zegt u van, uh, ja, dat, dat, dat is wel heel belangrijk. Ik kijk dat echt goed door. Ik ga met een loop over de kleine lettertjes heen. En ik weet precies wat ik doe. Ik ben heel benieuwd. 0800-1121 is het telefoonnummer van Radio 1. Belt u en u komt zometeen in de uitzending via 0800-1121. Though we didn't know why, and I said, easy boy boy, it's gonna be alright, right boy, boy I said, easy boy boy, to win. Then it started to rain, while the storm is came, we were powerless against this force, and we looked outside, where people tried to hide, while the wind took its course. Broken to a thought we'd never get through I even could hear my cry Son was lying near me I said Easy Boy it's gonna be home oh.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 Greenfield en Koek, en dit is de nacht met Easy Boy. En aan de telefoon heb ik Hans. Goedenacht. Goedenacht. Uh, nou, ik, uh, ik luister ook bij belangstelling. Ik, ik ben hier eigenlijk ook een digifeut, om uh, meneer Jansen te spreken... die uh, vijf battles terug uh, ook al het woord was. Yeah. Nou, dat, dat grote bezwaar heb ik ook. Uh, privacy. Hè? En nou uh, is mijn enige bijdrage dat ik uh, het boek uh, wat vorig jaar verschenen is... van Kagi Privacy. Mm -hmm. Privacy. Nou, daar staat het allemaal keurig uitgelegd met een... Nou, ik ja. zou je eerlijk zeggen... En wat, wat, wat gesokt, is u daarin opgevallen in het boek, toen u dat gelezen dat, heeft? Dat, dat er een enorme aanval wordt gedaan op je, op, de persoonlijke, zeg maar, op je persoonlijke sfeer. Dat je bijvoorbeeld... Je kan zomaar op een werkkring, hè, als iemand een hekel aan je heeft... Hè, en die, je, die je computer vergiftigt met parano... Je op grond daarvan zomaar je ontslag krijgen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, dat wil zeggen. Eh, je, je, ik herinner ik, ik me uit dat boek nog. Uh, een passage van een vrouwtje van 25. En zij heeft. Uh, een conflict. weet ik veel. Ik heb het even staan wanneer ik heb het niet zo bij. Maar, uh, maar zij is ziek. en, uh, en ze, haar collega vraagt. Dat is allemaal dat rattige gedoe. Ik, ik woon in Amsterdam, dus ik word rattig, dat gebruiken in Amsterdam. Regelen. Ja. Nou, en ze krijgt, ze geeft daar waarvoor door. En haar computer wordt vergiftigd met porno. En ze krijgt zomaar de zak. En uh, het is niet te geloven. En ze heeft dat helemaal nooit een beetje naïef. Ik wil maar zeggen, ik ben ja. ook een zeer naïeve man in dat opzicht. Hè? Ja, maar daar, daar verklaart u misschien al een beetje waar dat vandaan komt ook. Uw argwaan naar uh, misschien het onbekende van het internet. Nou, het onbekende is niet zozeer het onbekende. Het is ook, uh, het is zo veelomvattend, hè? mijn gegevens, als ik hier uh, bij wijze van spreken, uh, mijn IP-adres, dat is, dat is, ik, ik heb een Google adres, hè? Ja. Gmail. Ja. Nou, dat is, dat is, dat schijnt, dat, dat schijnt de grootste vervuiling te zijn voor wat betreft de de, priv de privacy-eigendom, zou ik maar zeggen, de privé-eigendom. Die verkopen alles, de ja. Amerikaanse. Maar, maar, maar Hans, Hans, je bent een gebruiker van een maildienst. Ben je daar tevreden over? Nou, ik maak er zeer weinig gebruik van. Ja. Maar, en maar, ik, ben de, ik ben in feite eigenlijk nog een briefschrijver. Ik ben dan gewoon... Ik ben, ik ben, ik ben helemaal geen uh, digitaal. Uh, uh, maar ik, vanaf, ik, ik, ik, ik proef ook een beetje weer van... van uh, ja, geen wantrouwen, nee, maar... Nou, wel, eigenlijk wel. Is... Wat, wat ik proef is, ja, nee, Google, ze nee, verkopen maar, informatie, ben... ze analyseren. Ik heb zoiets van, ja, het is een gratis dienst, het nee, is commercieel. Nee, ik heb er geen verstand van. Nee, luister. Ik heb, ik, waar, waar ik wel een bezwaar heb... Dat is ook wel aankomend. punt. Dat is, dat is, de jeugd wordt ermee opgevoed hè? en ze gaan blind met ze gaan er met in blind vertrouwen op in. En dan denk ik ja hallo, hè? want denk erom die, oh. die, die, die, die, die technieken worden nog steeds meer verfijnd. Dat is het is niet te geloven jongen. Natuurlijk het is de technieken iedere dag. Dit is dag. echt Big Brother, big, big Brother. Ik ben het helemaal met Jan eens. Ik ben er nog. Hij is een half jaar mee bezig. Ik heb het uh, ik volg het al twintig jaar. Ik heb er al twintig jaar uh, en ik. ach goed, dan gaat het allemaal te ver. Maar, maar, maar ik heb een zeer groot wantrouwen tegenover. Ja, ik, ik, vind, ik vind het wel bijzonder om, om te horen van u Hans. Want, want het internet Big Bodden, natuurlijk, we maken er allemaal, uh, laten we daar toch min of meer sporen achter. En. en uh... Nee, geen niet min of meer. Tot en met. En het is werkelijk, het is. Het, het, het gaat. Het gaat om nulletjes en eentjes. Het is ongelooflijk. Die, wat je, straks gaat het nog met nano nanomolecule... Uh, uh, na, na, nano ja, la, oh, je wil niet weten wat hoeveelheid... Je kan, voor, je, kan voor, je, kan voor, je kan voor 30, 40 miljard mensen de gegevens up-to-date houden. Dat wil ja. je niet weten. Ja, maar, maar, maar Hans, wie zou dat nou allemaal willen weten? Wie wil nou van ja, al die miljarden nee, mensen? Ja, de mensen die er belang bij hebben. Stop meneer Assad... En, uh, uh, die, die, die, uh, die Chinezen die uh, de koekel uh, afsluiten ja, en hun eigen Tiananmenplein ja. verzinnen Daar wordt, nee, ik ben daar zeer somber over ik ja. ben daar zeer somber ja, over ik ik merk het Het is inderdaad u... prachtig het is een prachtig instrument ja. maar ik ben er, ik ben er inderdaad emotioneel over ja, ja ik merk het. Je, het, het maar het is werkelijk, Maar nu Jansen heeft gelijk hè? hij is er een half jaar hij zegt dat hij er een half jaar mee bezig is te kijken op hij zal het boek van Rudy Kager, ook al kennen, Privacy. En waarom, waarom heeft meneer Janssen gelijk, zegt u? Omdat hij, je moet, je moet, uh, je moet niet, je, geen blind vertrouwen hebben. Je moet, uh, eh, vertrouwen is goed, controle is beter. Mm -hmm. En die controle is er nog lang niet. Ja. Eh, als je nou die hele gang van zaken, en dat eigenlijk zou je daarvoor het boek moeten, hè, moeten lezen. Want ik ben, ook, ik ben een digibeet. Maar als je Rudy Kager leest. Privacy. Het boek heeft gewoon mm -hmm, mm -hmm, privacy. Privacy mm -hmm. zeg ik dan maar. Dat is, dan krijg je toch een soort inzicht. Met achterin ook al die afkortingen. Want dat is ook, is ook een... Ja, een, een het, het, het, is, het is een... In in, die is, weet je, ja. Al die afkortingen waarvoor je, he, waar de jeugd ook gemakkelijk mee omgaat. Maar het, het, he, het heeft uw ogen dus geopend dat u weet... van wat er nou allemaal speelt achter dat grote internet? Absoluut. Ja. En, dat is, en, en, en, die, maar, en die enorme oplichterij erom met, met wachtwoorden lichten en, en, en je persoonlijke gegevens stillen. Uh, ik, ik ga ik, ik, geen haar me hoofd om. Ik ben helemaal geen gevulde man. Ik heb geen 25 miljoen zijn. Uh. Maar ik zal never, never, nooit internetbankieren. Nee. Nee, nee, maar dat, dat hoeft ook en, en en niet. En en u... U... En dat gaat dan misschien om 50 gulden die ze van me af ja, kunnen pakken. Ja. Nee, maar u maar bent er ook helemaal geen verplicht. U, u bent dat ook helemaal niet verplicht, Hans. Maar wat, wat ik nog wel even, even interessant vind om op terug te komen, Hans, als ik jou zo hoor. Je neemt eigenlijk de jeugd al kwalijk dat ze te veel sporen achterlaten. Nee, de jeugd, de jeugd die neemt het op van de ouderen. En die, de ouderen zijn er, zijn er enthousiast over. Maar er, zijn, er lopen onder de ouderen veel te veel ratten rond. Het is ongelooflijk. Voornamelijk op sporing verzocht of op licht, Maar, maar wacht jezelf. even, dus je zegt eigenlijk de, de ouderen die zorgen ervoor dat, dat de sporen die de jeugd op het internet achterlaten, die ouderen die gaan daarmee nee, aan de haal? Nee, de ouderen die geven de jeugd een verkeerd beeld van dat hele gebeuren. En, en, dat kan je gewoon op, En wat voor, op wat blind voor varen. Maar wat, wat voor blind beeld varen. geven ze dan af? Hans? Wat voor beeld geven ze dan af? Nou, het is nog in het dit is gewoon nog dit is nog het hele primitieve stadium hè, van zeg maar van uh, wat wij dan internet 15 jaar geleden 20 jaar geleden uh, uitgevonden hebben hè. En, en, en, en, en, noem maar op uh, Facebook. Ja. Maar waar het om gaat, wij, wij geven de jeugd het vertrouwen dat dat allemaal dat je daar gewoon op kan varen. Maar wat zouden ze dan moeten doen? Wat zouden de ouderen dan moeten zeggen? Van... Nee, dat is, maar die die kinderziekens eruit halen en, en in feite die spij weer. En die wordt even spij, spij, spij weer. En dan heb je nog eens een keer spij, spij, spij, spij weer. En wordt, wordt, wordt, wordt. Hoe kan je dat regelen? Ik weet het niet. Ik ben, ik ben een digibet, maar nee, Jans heeft gelijk. Maar ik vind, nee, nee, nee, meneer Jans heeft niet... Ik vind, dat niet. De, ik vind dat u er veel van hoort, Hans. Ondanks dat u zegt dat u eigenlijk een digibate bent. Ja, dat is dankzij Rudy Kagi. Door het boek, het boek. Ja. Ik ben het ja. boekenman, hè. Die heeft dat ja. boek uh, ja. privacy, privacy. Maar lees, ik, ik wil, er nog, even, ik wil er nog even een duidelijk voorbeeld hebben... zonder dat u al te veel reclame maakt voor dat het, voor het boek... want anders gaan we het gesprek nee, ik, afbreken. Nee, ik want ik heb er geen aandelen in het boek. Ik, dus nee, dat het weet is ik. een verhelderend boek. Dat weet ik. Tot, tot slot, Hans. Nog even, je zegt dat de, ouderen, die moeten, de, de jongeren moeten ze duidelijk maken... wat toch een beetje de gevaren van het internet zijn... Hoe nee, ja, zouden ze dat volgens jou te moeten doen, anders? Niet te enthousiast maken. Gewoon, uh, ik ben zelf ook zonder uh, computer opgevoerd. Nee, maar hoe zouden met ze dat moeten 60. doen? Want dat zeg je, want je geeft de ouderen nou, eigenlijk de schuld. met doses, met dos, dos, dos, niet het niet grote vertrouwen. Want ik zie het, op de reclame, zie je gewoon mensen op vakantie. Oh, ik ben vergeten, de deuren aan te sluiten. Plop. En dan krijg je zo'n... Dat is Salando, geloof ik. En die gaat via de telefoon je luiken sluiten. Nou, ik zal je vertellen, die oplichters, de, oh, de criminelen, kunnen ook hè, via... Hè, ik kan al die uitdrukken niet, maar die kunnen ook weer via die frequentie de, de luiken weer ophalen. <laughs> ja. ik, ik geloof maar, er helemaal niks een... van, Hans. Ik geloof er helemaal niks nee, van. Nee, lees het in die kaarten. Nee, we gaan, we, gaan het wel het, we gaan het hierbij laten, Hans. Dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga naar John. Goeienacht. Goeienacht. Ik wil even tegen Hans zeggen dat alcohol waarschijnlijk ook gevaarlijk is. Ja, um, ik, ik had het nog niet door, maar uh, als jij je, zegt dat het zo is, ik, dan... Kinderen uh... krijg ik wel. Ja. Uh, maar dat maakt me verder niet uit. Uh, ik wou even hier en daar wat relativeren. En ook... Uh, ja, kijk, me, heel veel mensen, van, vanaf dat ze 15 zijn of zo, gaan ze op Facebook en noem die uh, social media maar op. En dat, uh, ja, daar, kiezen, daar kiezen ze toch echt zelf voor. Ja. En dan kan je ook nog zeggen van nou, uh, onder de 15 ga je het als ouders een beetje controleren en op een gegeven moment laat je het een beetje los. Want dan zijn die jongeren gewoon slimmer dan de ouderen. Laten we heel eerlijk zijn. Uh, dan komt er nog iets anders bij, dus, uh, het bankverkeer. Wat natuurlijk op zich uh, fantastisch schijnt te werken. Mm -hmm. En heel veel mensen gaat het goed, uh, gaat het fantastisch zonder problemen. En volgens mij kan je het ook uh, terugkrijgen als het aantoonbaar maar niet jouw fout is. Ja. Um, dus er zijn alle, allerlei dingen uh, die ook. Um, ...die ook goed werken. En hele paranoia-theorieën... ...ik kan dat niet precies beoordelen... ...maar dat heb je natuurlijk sowieso. Er zijn, zijn allerlei dingen aan de gang... ...die je niet weet. En ik denk dat je niet een hele ontwikkeling kunt, uh, kunt... ...tegenhouden of dat moet willen. Alleen mensen moeten gewoon beseffen... ...dat het net is als de openbare weg. En dat vind ik wel eens eng... ...want ik zit dan ook uh, met bepaalde handicaps... Dat ik, ...dat ik bepaalde risico's niet zo gauw neem. Mm -hmm, precies, uh, maar je bent dat... dus inderdaad... ...deelnemer aan... Uh, zeg jij nou, net... op dit moment niet, maar wel jaren geweest. En wat, wat ik wel even zeg tegenwoordig, kan je eigenlijk met goed zo niet meer zonder internet als je met instanties te maken hebt. Nee. Dat vind ik wel een uh, best wel kwalijke nee. ontwikkeling. Nee, maar jij, jij probeert even de vergelijking te trekken om daar nog even op terug te komen. Uh, je bent dus deelnemer aan een openbare weg. Je rijdt dus met je auto in het, open, in het verkeer. Ja, je bent er gewoon in een normale maatschappij, want, want, maar dan, dan, dan via internet. Precies. En dat maakt dan wel, dat is misschien hier en daar meer verborgen. Maar ja, als ik door de, door de stad uh, rij op een verkeerd uur... dan ben ik ook misschien aan de beurt. Ja, ja. Maar, maar het internet is natuurlijk is, is vrijer dan het, uh, het gewone verkeer. Op het internet uh, kan je toch wel een beetje... eigenlijk min of meer doen wat, wat, je, wat je wil. Ja. En op de weg zijn nog wat meer regels. Als je daar de, ja, de, maar ik bedoel gewoon de maatschappij in de, in de brede zin. Maar er was laatst ook weer zo'n uh, crimineel netwerk... wat dan uh, met heel veel wisseling van IP-adressen... kon je dan uh, wel iets bestellen, bijvoorbeeld een wapen... maar dan kon je dan niet uh, achterhalen... Van wie het kwam. Nou, dan moet je daar de politie daar goed op uitrusten. En, uh, en justitie. Dat, dat moet dan ook uh, opgetuigd worden. Ik denk dat waar het ergens in het midden ligt. Dat jongeren misschien iets te makkelijk over denken. En dat uh, oudere mensen die, die niet meer echt in grote lijnen mee meedoen. Dat die weer iets te bang zijn. Die zijn te wantrouwens. Dus, dus dan nou. moeten we zoeken naar een soort, uh, soort middenweg. En dan moeten ook dingen opgetuigd worden. Ja. En dat gewoon de algemene basiskennis ook. Zeker die van mij uh, Verbeteren daarin. Is, is het ook niet dat de, de jongeren die willen complete vrijheid en de ouderen hebben zoiets van er moet eigenlijk een soort overkoepelend iets komen die het een beetje controleert en in de gaten houdt? Ja, maar, maar jij wil ook, uh, als dat zou gebeuren, gesteund worden politie, door de politie als, als jij in elkaar geslagen wordt. Zo kan je het op internet ook zien. Jij ja. ja, zoekt ook wel bepaalde veiligheid. Oké, okay, je bent zelf verantwoordelijk en je kan je eigen beslissingen ja. nemen. En je kan zeggen: ik doe A en ik doe B niet en andersom. Maar uh, dan Als... wil je toch uiteindelijk in een soort noodgeval een soort bescherming hebben. Ja. Nou, dat, en... dat zou er op internet ook wel mogen zijn. Het en en, gaat en, niet over censuur. En dat is misschien de volgende stap die in de toekomst er moet komen? Ja, er moet, er moet denk ik nog van alles gebeuren. En het enige wat ik echt wil zeggen, ik vind uh, social media... dat je zegt wat je eet en wat je allemaal de hele dag doet. Die eigenlijk vraag me af... Uh, Heer, dat dat doen heel veel mensen doen het ook niet, mm -hmm. maar dat, dat doen heel veel jongeren dan weer wel. Ja. En dat, dat dan denk ik: ja, je kan ook kiezen om uh, privéinformatie via e-mail te doen. En en uh, ja, als je dan iets wil afspreken, spreken, in de stad, waar toch niemand achterhaalt, bedoel, doe het gewoon een beetje met verstand in die zin. Mm -hmm. En maak je zelf gebruik van social media? Nee. En waarom niet? Is dat een bewuste keuze dat je geen informatie gaat Het zou een bedenkt? bewuste keuze zijn, maar ik zit op dit moment niet te veel op het internet. Maar het zou een bewuste keuze zijn om het niet te doen. Ik vind het vaak uh, volkomen zinloos. Maar bijvoorbeeld met, uh, ik noem maar een uh, mensen die ver weg wonen, die buiten de plaats wonen waar jij woont, waar je minder contact mee hebt... Daar Wil je geen contact mee via Facebook bijvoorbeeld of via een andere? Ja, maar ik wil niet dat het in het, dat het, in het openbaar komt. Dat bedoel ik eigenlijk. Je kunt het dan ook weer afschotten, geloof ik. Ja. Maar ik wil niet dat het in het openbaar komt. En ik moet wel eerlijk zeggen: door gebrek aan kennis zou je misschien een fout erin maken waar je na de hand spijt van hebt. Mm -hmm. Want het is ook nog zo: maak je een keer een fout. Uh, dan staat het ook voor, voor bijna eeuwig op internet, want dan kan je het ook uh, heel moeilijk afkrijgen. Ja, dat jij ontzettende techneut bent. Je, ja, maar je kan gewoon als je als er in een zoekmachine iets staat waarvan je denkt, ja, dit, dit gaat over mij en dit klopt eigenlijk niet. Dan kan je dat ook aangeven door die zoekmachine en dan kunnen ze dat ook verwijderen. Ik weet niet ja, hoe het, het schijnt heel moeilijk te zijn. Dus als, dus als jij in je jonge tijd een keer uh, te diep in de lijst hebt gekeken en het is toevallig publiek geworden en je wilt dat niet, dan, dan kan het wel, maar het schijnt heel lastig te zijn. Ja, of je moet heel veel geld betalen. Dan het ja ja, ja, ja, dat kan ook. Jon, ik wil je bedanken voor het bellen. Ja, en, en... Ik had wel een beetje behoefte om de, de paranoia dingen een beetje te temperen. Dat maar, heb... eh, ja. Paranoia uh, ideeën van sommige mensen, maar dat, dat je ja bepaalde dingen snap ik ook wel weer. Want de maatschappij komt het gewoon volledig binnen als je naar het niet uitkijkt. Mm -hmm. Dus ja. Bij deze heb je uh, als laatste bellen toch even wel dingetjes uh, rechtgezet en gerelativeerd en dat uh, dat vind ik fijner wil ik je voor danken. Nou, ik vind het ook belangrijk voor de toekomst. Je kan wel overal tegen zijn, maar dat schiet helemaal niet op. Je weet nooit wat dingen nog weer opleveren. Nee, precies. En tot nu toe levert het internet toch heel veel op. Dat kunnen we toch al stellen. Oh, dat is zeker zo. Bedankt voor het bellen en een goede nacht. Oké. Dag John. We gaan naar muziek van Rachel Platten. Dit is Remark in Dit is de Nacht. Everybody's trying to a broken heart.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 We glance at them, we think, well, that's enough But when our mothers call, we're busy doing stuff We'll get back to them when things start clearing up Rachel Platten en Remark in Dit is de Nacht. De afgelopen twee uur hebben we gepraat over de privacy op internet. en Dit kwam voort uit de uitreiking van de Big Brother Awards. Uh, uitgereikt door uh, Bits of Freedom. De privacy Die heeft de prijs uitgereikt... voor de grofste privacy-schenders. Zometeen om vier uur het laatste nieuws met Rashid Vins. Daarna gaan we veel muziek draaien. Onder andere ook muziek van de Radio 1 Week CD. en Die is van een Engelse zanger die veel soul in zich heeft. I've been traveling over